Ladies and gentlemen, you're listening to Alloa Radio, from the Netherlands, De This is DJ Jaap, on Ritter Radio. Oké, okay, mensen. We zijn er al, ja. Aha. Hé, hey, eens even kijken. Ik hoor mijn eigen nog niet op de stream. Of toch wel? Ja, toch. Ja, Oké okay, mensen, we zijn er weer. Uh, welkom allemaal. Ik ga even de chat aanzetten. Ja, ik weet dat ik in de lucht ben, want ik met mijn feedback met mijn telefoon. Hoor ik, uh, kan ik alles op de achtergrond een beetje in de gaten houden. Of alles loopt. Oh ja, dan moet ik natuurlijk, natuurlijk de chat aanzetten. Anders kon ik niet zien wat jullie zeggen. Ja, dus ja, ik zit op de chat. Goeie avond allemaal. Avond allemaal. Welkom bij Kletspraat. Met ondergetekende. Jaap, ja, ja. Zit zo wat dichter bij de microfoon, als beter. Hè. Kunnen jullie me beter horen? Kijk, het is vandaag eh, donderdag 23. Oktober 2025. Uh, je moet die uh... Oh, wacht even. Automatic gain control aanzetten. Even kijken hoor. Ja, wacht even. Maar voor mij gaat hij automatisch aan. Nee, hij is wel aan. Klopt, want normaal gaat hij automatisch aan. Dat had er vorige week uitgezet. En toen kwam ik een avond achter. Toen ik terug ging luisteren naar de opname. Dat hij dat ineens heel zacht klonk. Maar dan kom ik te ver van de microfoon af. Dus ik ga er nou iets beter op. Ik zal hem even een beetje verzetten. Ik zit nu in mijn slaapkamer. Hoor de klok niet zo op de achtergrond. En uh, het is wel wat een beetje gehorig met de vloer. Die resoneert een beetje met de tafeltje naast het bed. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zit nu wel dichter op de microfoon. En ik heb een uh, mengtafeltje gekocht. Zo'n kleintje. En uh, zoiets had ik al eens eerder. Maar deze zit een USB op. Maar die ga ik volgende week pas aansluiten. Want ik heb hem sinds gisteren binnen. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd. Daar had ik geen tijd voor. Maar het is net zoals die berhinger die ik had. Alleen ja, met een andere naam erop. En uh, deze zit een USB. En uh, ja, je kan... Uh, er zitten wel twee kanalen minder op, maar ja, dat maakt niet uit. Er uh, zitten twee microfoons en ja, daar dus mijn twee mono-kanalen in. En dan uh, stereo of een gitaar of een keyboard kan erop. Of gewoon een stereo-apparaat. Dus ik kan uh, een uh, muziekje draaien vanaf volgende week als ik dat zou willen. Dan doe ik mijn telefoon of mijn uh, ja. Andere oude laptops erop. Waar <kacht> ik dan muziek in draaien, Want mijn andere laptop daar ben ik achtergekomen. Uh, daar heb ik alleen Windows 10. En daar kan geen 11 op. Maar dan heb ik uh, bij de, de website van de consumentenbond. Daar staat, een, uh, de, uh, de, de staat hoe je toch nog een jaar kan uitstellen met Windows 10. Dan uh, krijg je toch nog een... Uh, hoe heet zo'n ding? <coughs> een update. En dan kan je hem weer een jaar gebruiken. En na dat jaar dan doet hij het echt niet meer. En dan is hij gewoon veilig en zo. En dus, uh, dan kan je op de website van de Consumentenbond staat dat. Kan je dat opzoeken. Dus dan kan je hem alsnog een jaar gebruiken, je Windows 10. En dan kwam ik van de week achter. Ik ben sinds maandje lid van de Consumentenbond geworden. En uh, ja, er zijn heel veel nuttige zaken in. Dus zodoende, ik, ik hoor. Uh, oh ja, dan komt dat ze mijn naam in typen, natuurlijk. Nou, <coughs> uh, ik verwelkom uh, Mascotte, Els, uh, Dread, Dread, um, CPS, Celissa, en wie hebben we nog meer? Uh, ik weet niet of. Uh, Jipsy uh, die zal zo wel komen denk ik. En misschien uh, luistert... het uh, ook nog mee. En... Ja, we hadden we nog mee. Misschien Bob nog straks. Dus ja... Dan moeten we maar even afwachten. Hè. Ik bedoel... Uh, er uh, zitten al, uh, al wel mensen op de chat. Zie ik. En, uh, zijn, uh, Kees, Kees die weet zeker dat hij luistert. Maar hij zei tegen mij... Toen de dag, dat hij altijd naar mij luisterde. Dus uh, die zal ook wel we de chat uh, meeluisteren... ...hé, hey, daar heb je jipsjes aan... Goedenavond, jipsjes aan... ...was Kotze zie ik... ...en later krijgen we <coughs> natuurlijk ook nog... Um, ...Kombo ze? die gaat... Uh, uh, ...straks uit... Sinri, ja... Sinri die zal ook wel zo komen... ...want die gaat natuurlijk om 8 uur uitzenden... ...tot uh, 10 uur... ...en dan krijgen we Dirk om 10 uur... ...en die uh, zien we straks ook wel verschijnen op de chat... Dus, ja, nou, het is nog weer. Uh, het begon best wel laat met stormen. Het was al de hele dag geregen. De hele dag. Dus, ja. Um, ja. Maar het is niet anders dan herfst, hè. Dus, uh, <laughs> Marius. heet maar ook oh, je had nog niet gezien. en Welkom Marius. Uh, ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, ik had een onderwerp ook wel aansnijden Daar zat ik gisteren nog aan te denken, maar ik ben het alweer vergeten. Misschien dat er straks nog in mot komt. Ik heb nog een uurtje, dus uh, ja, dat komt allemaal wel weer goed. Als een zodanig. Maar, maar even om terug te komen op dat mengtafeltje... Uh, Daar kan alleen deze microfoon niet op, want het is een USB-hoek. Maar ik heb nog twee condensatormicrofoons. Toch Ik dacht dat ik, die ene kan zo en zo uh, met een bananenplucht. Nee, geen bananenplucht. Uh, zo'n driepoot die erin kan, zo'n driepootstekker. Zo'n ronde driepoot. En dan heb ik ook nog zo'n studio studiomicrofoon van Sennheiser. Die kan er ook op. Dat is een cardiografische microfoon. Die zag je vroeger bij het NOS-journaal. Wij waren bij hun, waren die dingen wit, ik heb een zwarte. Wel een, een opvolger daarvan. En hij is een opvolger. En, maar hij ziet er exact hetzelfde uit, behalve dat hij zwart is. En, ja, nou, dat is heel goed. Er zit een ring achter, daar kan je aan draaien waar het snoers een beetje zit. Er zijn vijf uh, verschillende standen voor de, voor de zware uh, bas, uh, lichte basgeluid. Als je zeg maar een donkere stem hebt, een, een beetje een bas, een stem, dan kan je dat ietsje verminderen door aan die ring te draaien. En als je een lichte, nee, een lichte mannenstem hebt, dan kun je er een klein beetje bas in, gooien dat het een beetje lekkere, donkere klinkt. En vrouwen vinden dat sexy, een mannen een donkere stem. Ja, dat vinden ze heel opwindend. En wij mannen vinden het, mannen vrouwen, eigenlijk ook het zo spannend met een beetje donkere stem. dan fluistert ze in je Zal ik jou eens even lekker verwennen, vriend. En dan eh, zie zie al in mannen hart heel hard kloppen. Ja, en dan oeh, jongens, zo gebeuren allemaal spannende dingen onder onder dekens. Ja, Ja. En wakker dood dood wakker en dood dood dood dood dood dood de dood en En dood zit dood dood dood ja, ja, ja, we gevallen. slaapgevallen. Nou, nou, nou wel wat wel, hoor. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel. Als je een, een dingetje doet en je valt nog in slaap. Nou, nee, dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. <lacht> maar goed, oké. Okay. Ja, dat klopt, Dred. Dat klopt. Koudioïde heet dat, betekent hartvormen. Nee, dat klopt helemaal, Dred. Ja, het is echt verstandig, Tom. Lees ik, ja. Nee, dat klopt. Meervormig uh, ja, geluid, hè, wat. Uh, ja. Maar het zijn hele goede microfoons. Die zijn uh, haar, hebben hoop geld gekost hoor. En uh, dan heb je nog die andere microfoon, die kleiner ook in zijn Die zag je vroeger ook veel op televisie. De jaren 60 en 70. Die is zelfs nog duurder. Die is iets kleiner. Dus met zo'n zo ja, zo metalen rand van boven, een beetje nikkelkleurig, een vierkant, een beetje vierkant ook. En die is zelfs nul duurder, ik ding. nee, dat, eh, ik neem lekker die grote, weet je. Ja, dus, eh, maar dan heb je ook een kwaliteitje. Ja, dan heb je ook een kwaliteit microfoon. Maar je zou ik best nog eens zo'n oude wetse microfoon willen. Zo'n metaal ding met van die gleuven erin. Je kent die wel. En wat eh, elf is vroeger, eh, ja, uit zijn beginperiode. Eh, zijn jaren 50, jaren 40, jaren 50. Eh, microfoon, je kent die dingen wel, weet je. En eh, ja, die zijn, die zijn ook onwaarschijnlijk goed, die dingen. Die zijn eh, mooi ook, weet je. Dus ja. Is je, ja, haha, Nou, vooral ik stemmen, hè? Ja. <laughs> ja, dan is het zover, hè. Maar hopen dat we maar eens een heel ander kabinet krijgen. Ik heb die timmermans op te... Of was dat niet timmermans? Of was op televisie? Dat moet ik zeggen. Hij had al eh, wel eigenlijk best wel eh, mooi standpunt, hoor. Vond ik. Of voor de mensen die het minder breed hebben. En ik denk, nou, niet verkeerd. Tenminste, ik hoop alleen dat ze. Dat ze hebben wel van alles natuurlijk, ja. Je moet maar, maar zien of dat zover komt. Maar ze willen hiervoor zo en zo. Niet op de zorg bezuinigen. GroenLinks P van. Nou, daar ben ik zo en zo blij om. Want alle andere partijen wilden wel bezuinigen. Ja, behalve 50 plus dan denk ik. En de SP denk ik ook niet. Maar ja, we zien het wel. Hè. Het wordt wel spannend volgende week woensdag. Het is af en toe net een voetbalwedstrijd. Hè, wie gaat er winnen? Nou, dan komen ze dan met de voorbeschouwingen. En dan weten ze dus al gelijk wie er wint. Ja, anders dan is het niet spannend meer natuurlijk. Maar het kan nog wel eens tot verrassingen komen hoor. Want stel je voor jongens, dan krijg je dat iedereen stem En dan krijg je ineens, maar uh, wij uh, spreken dat. Um, ja, denken is de grootste partij van Nederland. Dat de mensen een kunstgebit uit hun mond vallen van verbazing. <lacht> Dat zou eens stunt wezen. Of de SGP als grootste, ik moet er niet aan denken. Dan nee, krijg je een zien, Dan krijg je een soort Iran met een christelijk soosje. <lacht> Een gerustelijk saus, ze, dan gaan ze elke dag bidden op tv. En dan zit er zo'n tv-dominee met zo'n visgratenpak aan. je wel, zo'n streepjespak. En dan zegt hij wel, laten we bidden. En dan zit hij zo, zo in zichzelf, daar versta je helemaal geen ene klap van. Dat is vaak zo, Het is wat de kousen gedoe daar is je ze niet eens verstaat, ze dus een mompelend te bidden. Mm, mommetje, mommetje. spijzen. Ah, Nou, dat denk ik bij mij. Wat zijn er nou eigenlijk? Nou, ik weet het niet. Ik zat ook te slapen. Nou, slapen. Tijdens de kerkdienst. Ja, ja, dat weet je niet. Ja, je, je maakt van die rare geladen. Ja, dat komt me allemaal uit jou. Ik, ik heb me net in mijn sigaar verslicht. Nou ja, slaat dat nou wel op. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. We zijn allemaal een beetje gek op deze wereld. Hè? Ja, dat doe je af en toe ook wel. Hè? Ja, af en toe word je gewoon gek. Dat ga je ook gek doen, mensen. Een beetje ja, domlopen lullen of zo. Of je begint ineens dan te dansen midden op straat. Waar mensen denken, wat is die aan het doen? Oh, leuk, we eens kijken. Goh, hij kent nog dansen ook. Ja, anders zou hij het niet doen, toch? Oh. ja, oké. Okay. Maar goed, genoeg gekheid. Genoeg gekheid. Dus ja, ja, ja. Ik, ik tegenwoordig, eh, eh, ja, wat is het nou? Tegenwoordig. Ik vind het, eh, ja, het is. Als de zon schijnt, dan is het best nog wel best wel te doen. Maar zonder die zonde. aan die kou wennen joh. En ik ben toch zo kou kleun Oh man man man. Koud jongen. En dan uh, jezus. Gewoon. Uh, uh, oh wacht. Even lezen wat de chat zegt. Dus, uh, ik kan Windows 10. 7. XP gewoon blijven gebruiken. Maar ik krijgt inderdaad geen beveiligheidsupdates meer. Wel Windows Defender updates. Op Windows 10 kan je een extra jaar krijgen op voorwaarde dat je inlogt met een account. Maar daar laat ik het me niet toe chanteren. Oh. Hier mis Miesel regen na vijf uur middag stevige regen en harde wind. Bij Els. In het wet zegt Cardiode, heet dat de betekent hardvormig. En hij zegt verder in de praktijk betekent dat er minder storm is van geluid wat van achter of van de zijkanten van de microfoon komt. Maar vooral wat bij de voorkant van de microfoon gebruikt ook klinkt. Cardioal eh, microfoon donker en dieper. En wat je dichterbij spreekt. Naarbaarheidseffect. effect. Eh, proximity effect. En zie zeggen zijn vooral windstoelten. Maar vooral tot nu toe mee. Gelukkig. En het werd zich gebruikt gebeurd. En Izi zegt. Het is vrij stil zelfs. En, en, en Els die zegt... Dat is de stilte voor de storm. Uh, easy. Easy, oh easy is ook. Zie ik, ja. En dan moet je nou heel rustig praten. Weet je. Want... Uh, ja. Heel rustig praten. Maar wat is dit? En wat is dat? Dames en heren. Wat is dit? Oh, dat is dat. Oké. Okay. Maar wat is dit en wat is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dit en dat, weet je? Ja. Dames en heren, u luistert naar Radio als u net inschakelt. Dit is Jaap. Om oh, met kletspraat. Yes. Ja, dames en heren. Ja, joh, een storm, hè? 120 kilometer per uur. En bij Frankrijk was het 160 kilometer per uur, hoorde ik. ik oh, nou? Ik heb, ik heb alles uit de tuin, mijn brommer die stond in de tuin. Dan heb ik mijn, uh, mijn scootmobiel in, de, in mijn woonkamer gezet. En dan heb ik mijn brommer in, de, in het voorhalletje gezet in de gang. Tussen de voordeur en de tussendeur. Dat zag maar bron, maar die werden die al eerder ook stond. Want ja, eh, niet te lang eh, als dat ding gaat roesten, dat is zonne natuurlijk. Hè. Ja, hij is wel een beetje vies geworden. Dus ik ga hem eh, van de week even morgenavond of zo even goed, goed poetsen, of morgenmiddag dan. Nu heb ik er half een halve dagen verlopen En misschien wel tot mijn pensioen, mijn basis, euh, mijn baas. Mijn chef is er mee bezig, ik hij probeert. Dat ik dan halve dagen ziektewet heb. En dat ik dan alleen maar s'ochtends hoef te werken. En dan ben ik inmiddels gewoon vrij tot, uh, tot, uh, tot over negen maanden. Dus uh, dat is even lekker. Hè. Halve dagen man. En, ja Met die wintertijd stop ik niet om twaalf uur. Maar om kwart voor één. Omdat ik op mijn werk ook weer een uur later kan beginnen. In plaats van zeven uur om acht uur. Dat is het al twee uurtjes langer omdat natuurlijk ja van zaterdag op zondag heb je de zomertijd. En op het werk gaan ze de tijd weer dat je weer een uur later begint. Maar ook een uur later naar huis. Daar heb ik dan minder last omdat ik natuurlijk nog een kortereen naar huis ga. Maar mijn collega's gaan dan van half vier naar half vijf. Ja, dat is minder leuk, hè. En dan begin je dan wel later. ik kan wel een uurtje langer leggen. Maar ja... Eh... Door die drukte van de avondspits. Dat is minder leuk natuurlijk. Hè? Ja, dat is niet zo leuk. Ja. Vroeger werkten we toch kort even vier na nou, tot half vijf. Ja, dikke jongens, wat is dat nou toch? Jong? Wat is dat nou toch? Ja, jongen, jongen, jongen, jongen. Het is me wat hoor. Het is me. Ja, dames en heren, hier zitten we in, hier zitten we in, ja, buiten is het, buiten is het in graan, binnen zit Joop, Joop, Joop, Joop, Joop, uh, Joop, uh, Joop, uh, Joop, Joop, en, uh, en binnen is het geven, nee, hier is het in 20 of 21 graan. En buiten is het zien gegaan. En buiten stormt dat het raaigt en het regen. En buiten is nat. na. Beurden is heel nat. Zo nat dat, dat, dat je kan zwemmen. Ja, je kan zwemmen in de regen. Je kan zo, als je naar de supermarkt moet wijzen, om een bootram te hebben, dan kan je met een roeiboot groen op straat, met een rooiboot. boodschappen doen. Bij Albert Heijn. Of naar je werk. Ja, ja, ja. Gewoon met een rooiboot. Of met een rubberboot. Of met weet ik veel wat voor boot. Of met een vlot. Of gewoon zwemmen? Ja, kan ook. Je kan gewoon zwemmen. Helemaal van hier. Van op naar her. En weer terug. Ja. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, leuk is altijd zo'n Drenns accent, ja, mooi zijn king, ja. Mooi prachtig mooi bijs, die koeien. Ja, yeah. en moet je die zei zijn zien. maar een mooie beesten zijn, daar, zeg. Ja. Yeah. En heb je die varkens Die varkens zo oh, de hele twijfel. Het tweede kamer zit of vol, maar, yeah. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maar goed. <coughs> en heb je nog scheveningen. Ja. Maar ja, laat ik jullie uh, daar niet, maar mee, niet mee vervelen. Want dan ben ik tijdens de avond bezig. Als u het zo wil. <laughs> ja, ja. Maar gelukkig is het niet zo erg als destijds die zomerstorms... de ochtend... Dus rukwinden, ja, toppen van de bomen waaien flink heen en weer. Want ja. anders zou ze afbreken. Als ze stijf stok blijven staan, breken ze af natuurlijk met die storm. De mascotte zegt, het ergste moet nog komen, denk ik hier zie Leiden van eren en vanaf, ah, dan waaien het zo hard. Yes, dan, dan, dan, dan, dan waait het zo hard dat, dat, dat, dat. Ja, hoe zou ik het zeggen? Hè? Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan eh, Ja, dan is er niks meer veilig. Ik heb in ieder geval niks meer spullen binnengezet. Oh, oh. Misschien waait de schutting van rond, die kwam maar voor Twee jaar geleden vroeg al aan mijn buurvrouw Joss, zullen we nou samen een nieuwe schutting eh, kopen? dan zegt ze, doe maar over twee jaar, want ik heb geen geld. Oh, oké. Okay. En is het twee jaar later en ik hoor dat niet, Dus zal nog eens vragen om Ja, als het Sam doet, is het ook goedkoper. Zo duur zijn die schuttingdelen niet. Sommige zijn nog geen eens 50 euro per stuk. Maar ik heb er misschien 4,5 van nodig. En klaar. Nou, dan heb je een mooie schutting en dan kun je weer 30 jaar mee. Ik we hebben hier al 20 jaar en die is zijn verhoud en ik, eh, om dezelfde tijd schilderde ik het, maar ja ze hebben het nooit geschilderd aan de achterkant want... vroeger, vroeger zat er een uh, hoe heet je zo'n ding oh, ja, zo'n riet, riet uh, ding tegenaan bij de buren, nou toen kreeg ik die buren die er nu dus wonen. die hebben alles eraf gehaald en ja maar verre, ja, één keer, ze hebben het één keer geschilderd. Ja, ik woon hier toch ook al twintig uh, jaar, dit jaar. Dus, nou ja, als, dat ze die mensen hier zestien, een hele korte, kijken. Nou, 5, 14 of en vijftien jaar wonen ze hier want Er is een beroepsmilitair met zijn vrouwtje naast ons. We zijn naar Noord-Holland verhuisd. Ik ben de oudste bewoner en dan nog die buurman op het partiek aan de andere kant. Op het partiek zelf dan. Ik woon naast het partiek, maar aan de andere kant boven de partiek. Die man die woonde er al toen ik hier nog niet woonde. Die woont hier het langst. En dan ben ik de langst bewoner naar hem. En die woont hier al vanaf, ik dacht vanaf 1994 als ik het goed verstaan heb. En ik vanaf 2005 met Ingrid samen. nou ja, dat is al 20 jaar ja, dat ik hier zit dus, uh, ja, en ik zie dat uh, Dirk Dirk is dat Dirk? of wat je het? nou we hebben allemaal links uh, op die uh, dingen geplaatst ga ik eens even kijken Zo, ik weet niet of het zijn het filmpjes of of het, het geluidsgabment dus even kijken hoor wat het is Oh, het, zijn, uh, het wordt pas gevaarlijk als de wind nu plots gaat liggen. Want nou, dan leg je op je, op je gezicht. <laughs> ja, leuke tekeningen Kom eens de man. Ja, het internet. Het zijn uh, plaatjes, maar dan vanaf een website dan. Hè. Dus niet gewoon een plaatje, maar vanaf een website. Uh, nou, zo is allemaal hetzelfde. Zelfs de foto. Oh, wat deze moet ik hebben. Een lach en een traan, een lachende smiley. Zelfs de druppels lachen mee. Zijn tranen, zijn tranen lachen mee. Dat is een vrouwelijke boel. Ik hoor in de verte ook een politie of een brandweer, of een boom ergens omgewaaid. een mooie roze. De gitaar. dat is een mooi. Een roze, ja, leuk. En dat zal volgens mij een Fender zijn, denk ik. Met één knop aan de zijkant, Hé, nog eens kijken. Dat is wel een hele apart hoor, met maar één, één volumeknop. En hij heeft wel één element ook, oké. Okay. Dus uh, ja, oké. Okay. Met een volumeknop erop, ja. Ja, dan heb je ook maar één zo'n knop nodig natuurlijk. ja, als je een knop hebt, hoor, ja. natuurlijk ook je versterker. Maar dat is wel heel eenvoudig, zeg. Eén element en één knop. Maar ja, als je het maar doet, ja toch. ik uh, ben best wel met te zitten. akoestische gitaar heb je ook maar één knop. Want je hebt geen knop erop. Uh, ja, of je moet zijn semi-accoestische... Uh, je hebt ze met een microfoon aan de binnenkant. Je hebt gewoon een uh, snare. Of een elektrische met een element erin. Een akoestisch, elektrisch akoestisch. Ik heb één gitaar, die nieuwste die ik heb, die, die akoestische. Die, die kan dus niet op een versterker, want die is puur echt akoestisch. En die andere kan wel op een versterker. Het is wel een akoestische gitaar. Die versterker kanaal sluit. En dan nog een basgitaar en een Telecaster en een Les Paul Gibson. En die Telecaster is een vender. Niet eens de duurste hoor, maar wel een echte vender. En uh, ja, uh, heel apart geluid, ja. En hij doet het fantastisch, ja. Ik heb maar een kan hier neergezet. <thiefutation> en hoe lang is het dan? Oh jee, het is nu uh, twee minuten voor half uh, acht. Twee minuten voor half acht. Jee. Jee, zo is het dan niet dan. Jee. De Schevenings, hè. Jee, lekker hier een keer op de boulevard. Of nou, een de even. En dan, dan, dan zo'n viscreme, viskraampje. Of je gaat naar zo'n vishal, je hebt ook van die vishallen. Dat is gewoon een winkel zonder gevel, zeg maar. Dan, dan loop je zo naar binnen en zeg je: Doe, doe, doe met maar een lekker, Bikkie. Of een kibbeling. Of een hering. Een haring, een hering. Zeggen ze in Scheveningen: Jee, hoi, ou jee, hè. Ja, ja. En als er nou eentje was verdronken, dan zei je die wijven met die scheveningse klederdracht deze de de, de de handen op de wangen, zo te wangen. En uh, zoals ze met die hoofd te schudden, zei ze, oh, op opzij blijven. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Hij is opzij blijven. Hij is op zee gebleven. Dus uh, ge uh, verdronken dus. Hè. Zo ging dat goed hè, met die buiten, Dat is wel heel wat verzopen hoor. Er gingen heel veel scheveningers op de bodem. En katwijkers natuurlijk ook een En eh, weet ik voor wat. Oh, wat heggen, ga je op zee blijven? Ja ze ging dat, hè. Ja, even zo. Op, uh, ja, en als het overleefd had je gewoon geluk gehad. En het gebeurt nog wel, alleen wat minder als vroeger. Dat het nou natuurlijk een stuk veiliger geworden is. Hè, eh, weet je wat. Uh, ja, in de vroeger hadden ze van die... Uh, hoe noemen ze die boten? Dat hebben... Uh, uh, uh, bomschuiten, zo noemen ze dat. Want het waren bo boten met een platte bodem. En dan noemen ze bomschuiten, zoals mijn opa heeft opgevaren. Ja, en die, uh, <coughs> <coughs> ja, die dingen die waren behoorlijk breed. Die waren niet zo heel groot, alhoewel. Ja, ze vingen de haring mee. En toen hadden het zo, zo... Uh, ja, rond de eeuwwisseling van 1900. Ja, daarvoor al, de stoomboten natuurlijk. Het kreeg die, die, die, die, die kotters. Met, uh, met dieselmotoren. Ja, maar ook allemaal nog meegaan hoor. Zonder motor hè, zo'n zo, zo, zo uh, bomschuit. Bom Je kan het ook zien in het schilderij bij... Uh, hoe heet dat? Uh, Panorama in, in Den Haag. Ik ben er twee keer geweest, Eén keer met mijn ouders, jaren terug, ergens in de jaren zeventig. Ergens aan het jaren zeventig en ik ben van mijn werk er nog eens een jaar of tien jaar geleden. Tien jaar terug of zo, weet ik het, ben ik er nog eens geweest. Van mijn werk, ze dus hadden we school, één keer in de week, een paar uurtjes. Het was de laatste dag voor de zomervakantie. Het ging een uurtje even naar... De, het was daar vlakbij. En de, de panorama... Mensen zag ik zo lang. Daar ben ik lang niet geweest. Ja, dat was ik 18 of zo. Of 19. Ik ben met mijn ouders een keer geweest. Ja, zo indrukwekkend hoor. Want Het is uh, ja. helemaal in de rondte, zo'n uh, panorama. En eh, dus de zag ik Scheveningen dat toen uitzag in 18 nog wat. Eind van de 19e eeuw. Ik moet even terug naar de chat. Want ik zit al naar die mooie foto van die gitaar te kijken. Maar het is wel handig als ik de chat een beetje bij kan houden. Een element. Geen single coil. Zoals bij reguliere straten. Kerstin. Zelfs Zoeken ze de Een zogenaamde superstraat heeft... Als achterste element bij een brug een humbucker een, een andere twee single coil. Een gewone strat heeft drie single coil elementen. Die zegt: Dag, Dredd, red het chat chatters op Discord. En Elisa die zegt: Hé, Dirk. En Dredd die zegt: Hé, Dirk. En dan zegt ah en dan, uh, zeg Elisa: F, de op aan de uh, en dan zegt hi Dirk en Jipsy zus zegt hey Dirk ik moest wel lachen ik had een, uh, gisteren op Facebook iets gezien van Jipsy Star en uh, waar ging dat ook weer over Daar had ik nogal een jolige opmerking opgemaakt beetje een grapje ik weet niet meer wat was dat nou joh? <laughs> ik moest er zelf om lachen maken. Kijk, kijk, kijk. misschien bij Jipsy Star het nog het was een berichtje op uh, Facebook, maar waar ging dat ook weer over? Ik weet het niet meer. Toen <lacht> had ik erop gereageerd. Maar wat was het nou? Ik hoop dat de Yipsie. Weet jij misschien nog wat ik heb gereageerd op die Facebook van jou? Dan was het een. Uh, iets. En dan had ik. Uh... Ik weet niet meer wat het was. Ik heb de laatste tijd zo. Dat ik dingen niet meer weet, weet je. Dat heb ik heel erg. Heel erg de laatste jaren. Ik weet niet hoe het komt. Ja, vergeet die dingen. Of dat ben ik. Ik heb al een paar keer gehad, heb ik twee keer een pot koffie gezet. En dan ging ik de, de woonkamer en vergat ik dat ik koffie nog had staan. Ik twee keer een halve pot moeten legen, Dat het te koud was. Nou, koffie opwarmen is niet te drinken. Dat is vies. Wat dat, vind ik wel? Nee, dat ga ik niet door mijn keel heen. Dan heb gaan, uh, schonden, gaan, uh, weg, maar die ik gewoon We gaan weg. moeten gaan je gooien tot twee keer toe. Hè, op één avond. Even ga je dingen wel eens en dan weet ik het niet meer. Of. Uh, ja, joh, dat is echt, echt ja, dan het vroeger. Veel minder, maar. Ja, joh. Ik. Uh, ik, ik mijn me een beetje zorg Misschien wel wel man. Ik hoop het niet hoor, alsjeblieft. Maar, maar eh... Ja hoor. En zegt ja ik weet zo niet welk Facebook berichtje was had je op, op gereageerd. Ja, daar klopt ik had op gereageerd ik kan misschien opzoeken op mijn telefoon misschien dat het daar tussen zit <lacht> ik moest er zo om lachen Moet je even weg, uh, Facebook als dat een goede Facebook is ik heb twee Facebook accounts waar nou, ik ben zo slim geweest als in de koffiekamp Ik graag koffie nou eerst in en dan koffie we hebben wel aparte suikerklontjes gehad, tegenwoordig Gebruik ook suikerklontjes, geen losse suiker meer. Ik vind het veel handiger suikerklontjes. Ik krijg in de slaapkamer. Voor alle gemakken voorzien. Alleen, ik rook niet in de slaapkamer. Nee, dat deed ik thuis wel toen ik nog bij me woon. Rookte ik wel in de slaapkamer. Maar weliswaar met een raam, raam open natuurlijk. Maar, maar sinds dat ik eh, ja, toen met mezelf ging wonen rookte ik ook niet in de slaapkamer. Hier ook niet en uh, ja, ik ben nu al 35 minuten bezig. Ik heb vijf, uh, nou ik pas een kwartier voor de uitzending nog gerookt, dus het begint uh, de, de goede kant op te gaan met mij. Uh, een dat zou misschien kunnen, ja. Ik ga het even opzoeken op mijn telefoon, dus even zoeken met die vuilnisbak, zou kunnen hoor. Ehm, um, Facebook? Joyce Joan, och ja, <laughs> Joyce Joan. <laughs> Joyce, oh Joyce, oh Joyce. Joyce Joan. Wel, Joyce Joan, geen je niet meer Oh nee. Oeh, dat is ook waard. Dat is ook waard, hoor. Zo daar, zo waard. Zo. Nou, ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal zie. <laughs> oh, wat zijn ze groot? Ja, nou ja, Even kijken hoor. Ik zit vrienden te zoeken. Ja, oude vrienden. Even kijken, Gypsy Star. Ja, die is het in Marie. Marielle. Oh ja, dat is. Even kijken hoor. Dan zal ik het wel weer herkennen. Mm. Ja, dus met die. Vogel. Nee. De hond. De en een reiger. Dat is wel mooi, ja. Dan dus zeg ja, met die katten misschien. Was dat het misschien? Twee opmerkingen heb ik daar. Oh, nee. Ja, dan heb ik een foto geplaatst van mijn kat. Maar die bedoel ik niet. Oh, ik weet het. met, die, met was het niet, met die bomen. Die ik zo eng vond. Dus ik, wat een enge bomen. Staan er langs de kant van de weg. Dat is in Ierland. Ik zou er niet alleen durven lopen in het donker. Ik ben dan wel een man. Maar ja, maar die bedoel ik ook niet hoor. En dan heb je dan die zaag en legende. Ja, een zwarte hond in België. Oh, wat een lief beestje. Ah, dat is zo'n uh, heel jong hertje. Wat een schatje. Ah lief klein poes op een beetje hond. Uh, nee, Ik kan het niet vinden, ik weet niet meer welke berichtje of dat was. Maar voor zelf wel ga je nog. Dat ik uh, uit de zipshoek, uh, ja, ik weet welke bericht op zo'n man. In Noorwegen worden enorme spiegels geïnstalleerd op bergheilingen om zonlicht te werkaatsen naar steden die in de wintermaanden lang geen zon zien. Oké. Okay. Ja, natuurlijk wordt er gestresst hoor. Zal ik het eens even voorlezen, misschien wel interessant. Oma's tips. Oma's tips. Noorwegen heeft enorme spiegels op bergheilingen geïnstalleerd... Om zonlicht te verkaatsen naar de steden die in de winter maanden lang geen directe zon hebben. Deze innovatieoplossing werd geïmplementeerd in Ryukyan, een klein stadje diep in de Vestjordvallei in het zuiden van Noorwegen. Door de steile hellingen rondom ontvangt Ryukyan geen direct zonlicht van september tot maart. Volgens CNET installeerde het stadje. In 2013 drie gigantische spiegels, elk ongeveer 183 vierkante meter, op een nabijgelegen berghemming om zonlicht naar het stadsplein te reflecteren. Deze spiegels worden op afstand bestuurd, aangedreven door zonne- en windenergie en geprogrammeerd. Ja, ja dat is heel lang verhaal, maar... Lang, lang geleden was dus een heel klein kaboutertje. En dat kaboutertje liep door het Enge bos met van die Enge kromme takken. En daar liep een kleine Jaapie, liep daar zo, langs al die gerige bomen. En hij hoorde op de achtergrond. Uuuh. En ja, die scheet zevenkleurig stront. Zo bang was hij. Hij zat met knik in de knietjes. Verstopte hij zich achter een boomstronk. Klonk het. En hij hoopte maar dat die boze geest voorbij zou gaan. Tenminste, als het een boze geest was. En Japie sidderde en beefde, en die stem, die kwam steeds dichterbij, steeds dichter, en dichter, en dichter, en dichter. En weet ze wat die stem tegen Japie zei? Nou, wat zei die dan? Weet u hoe of het is? Maar is dat alles, jongen, jongen? Nou, oh, meneer, het is eh, twaalf over half acht. Dank u wel. Nou ja, jongens. Het is al. Het is al te beven en te, te zitten. Er was helemaal niks om de hand. Je spreekt wel alleen maar, weet hoe laat of het was? Nou ja. Dat ging niet weer. Hè? Ja, het is tidoor, jongens. Ben ik daar nog zelf bang voor geweest? Ik scheid ze op mijn broek vol. Ja, ja, ja, jongens. Ik ben weer, weer, weer in de wasmachine gooien. Dat is de 877ste keer dat ik mijn broek onderscheid, zeg. Om, om niks, eigenlijk, ja. Dat is toch godsgehuilaag, zeg. Ik zou ziek zijn van verdriet voor mijn hondje en gans de nacht geen oog dicht doen. Och, charme, dat zieltje loopt nu. Alleen op straat openlijk gebeurt en er niets ernstigs. Maar al die zotten die s'nachts rondrijden, sterkte. Wat een laffe inbrekers. Hoop dat Lotje snel gevonden wordt en weer thuis komt. Sterkte. Lotje, wie is Lotje? Lotje, Leentje leerde Lotje lopen op de lange lindenlaan. Maar als Leentje niet wilde lopen, dan liet Leentje Lotje staan. Of was het nou andersom? Maar nou, goed, het zal wel zijn, beste ben ben ben luisteraars. Maar uh, ja, jongens, uh, ja, uh, ja, discuss, dierenspeciaalzaak, uh, smolenarts. O, oh, uh, o oh, ja, oké. Okay. Ja. Wie weet waar je bitter en kopen? Is iemand onder jullie... Dan heb ik het voor, uh, over de katten. Hè? Maar ik moet bitterspray hebben voor, de, voor een van mijn kartjes. Die plast in de gang. Steeds op dezelfde plek. En dan hoorde ik dat je dan bitterspray moet uh, gebruiken. En dan moet je, als je dan de, de schoon hebt gemaakt, de plassen weggehaald. Dan moet je het bitterspray op, op de grond uh, snevelen. En als ze schijnen die katten niet zo lekker te vinden, en dan schijnen ze daar niet met te plossen. Ja, misschien dat ze wel een nieuwe plek zoeken om dat te doen. Maar als iemand weet waar je bitterspray kan kopen, hoor dat graag op de chat. Het is bij deze. Ja. Nee, ik kon het niet vinden. Uh, uh, van die, uh, die ja. ja, uh, yeah. Oh ja, dames en heren, hier volgt een speciale mededeling voor mensen die geen zin hebben om naar mededelingen te luisteren. Speciaal voor u, dit korte bericht, die u toch niet gaat luisteren, omdat u dan de knop op uh, uitzet. Dus mensen, als u niet luistert. Luister goed naar wat. Luister niet goed naar wat ik u ga vertellen. Dat was het, ja. Wat heeft het voor zin om iets te zeggen als u toch niet luistert? Dit was uh, de mededelingen van de overheid. Goedenavond. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> nou ja, jongens. Eens even kijken wat de buienrader zegt. Ik ben benieuwd of het nog harder gaat waardig dat er de dakpan om je oren vliegt. Er zitten af en toe wel wat buien tussen zich op de... de, de, de ...update. Nou ja, zullen we het maar doen dan? Nou ja, vooruit deze ene keer dan. De update voor de halen. Ja, je hebt ook een betaalversie, maar die hoef ik niet. Ik ga er niet voor betalen, ben je betoeterd? Nee, nee dat ga ik niet doen hoor. En waarvoor zou ik het betalen als het gratis krijgt? Ja, dan is het een beetje uitgebreider. Maar ja, daar zit ik niet op te wachten. Ja, ik hoef al die luxe niet. Ja, wacht even. Zie je nou wel, vrouw de Boeve? Premium 6,99 euro per jaar. Nou, ja, op zich niet geen geld hoor, maar waarvoor zou ik het doen? Ah, staatsbosbeheer, ik zal jullie wat vertellen over Natuurmonumenten. Ik heb gehoord dat die Natuurmonumenten drie tot negen directeuren heeft. Dat als zij doneert elk jaar, braaf. Dan gaat het eerst naar die salaris van die, uh, van die directeuren die daar zitten. Zijn er echte stuk of vier, tot negen, hoe weet ik het. Maar ik ga er maar vanuit dat het er vier zijn. En die verdienen tonnen per jaar. Hè? Dan wordt eerst daar al naar het gegeven... En dan pas aan, aan, aan de milieu, de bomen, zot, al die parken, de Veluwe en noem maar op. Dus ik heb besloten, sinds 1998 ben ik lid geweest, om hem zo binnenkort op te zeggen. Want ja, in november krijg ik weer de rekening, dat kan ik weer voor een heel jaar betalen. Dus voordat november begint, ga ik even een mailtje sturen, dat ik stop met natuurmonumenten. Ik ga er geen geld meer aan uitgeven. Vier directeuren, joh. Dus dan moet je eerst betaald... en dan wordt dat geld pas voor de uh, voor, bedoeld. Dus voor de natuur uitgegeven. Ja, dan gaat die gast hun zakken niet vullen. we moeten een bedrijf nou met vier directeuren? Dat zijn alleen maar zagen Die verdienen al tonnen per jaar, joh. Hé, hey, Jaap zegt Sindri... Uh, ja, hoi, uh, Sinnerie. Sinnerie, yes. Die is er ook bij en die gaat straks uitzenden over elf minuten. Uh, uh, gezellig een gezellig programma met heel veel muziek. Ja, en dat doet ze tot tien uur. En van tien uur tot elf uur hebben we onze vriend Dirk the chat of the, the the the webmaster webmaster derek ladies and gentlemen here on reader radio well i'm the sheriff of uh of uh so uh who oh, oh, hates that statue yes, oh. well ladies and gentlemen i'm the sheriff of uh Oh, for there dick, a tiny village in, in the United States of America. Oh, no. We're not uh, so much luxury things than in the big city. Here are. It's a poor, poor place. When I have to shit, I, I do it uh, behind a house, you know. There's you know, a cotonnet house. Een kartonnen box en I'm sitting in it. With, uh, one day I was pie. En I pie en it was zo so wet het vol uit elkaar. Yes, het vols uit elkaar. want ons karton was wet. Yes. Ja. En toen kwam de police en die gaf mij een bekeuring. Yeah? En toen zeg ik: Ja, maar ik ben de sheriff van deze staat. Van dit dorpje. Hij zei, daar heb ik helemaal niks mee te maken. De wet geldt ook van jou, friend. Ik zei, oh ja, dat is waar ook. Ja, je hebt gelijk. Nou ja, ze wat bedrag, de boete. Hij zegt $2,10. dollar en 10 cent. Zei, is dat alles? We leven niet meer in 1812. Of weet ik veel wat van jou. Ja, oh, yeah, ja, man. Zo, ja, als zo. And I told him my wife, and my wife was very angry, she said two dollars and ten cents you know what I can buy for two dollars and ten cents. A lot of load of lot of load of lot of food, you know. You know, eh? eh? Just two dollars and ten cents you throw so away to pee in the carton box. Well, you must shame of yourself. You don't have to fuck me for one month, you know? That's your stroff. Yes, do you, you know, you're fucking, no, Mount Long not in me, you know, you are fired, you never sleep again, you sleep in in the living room and I lock my bedroom door, you understand, you stupid, yes, yes, yes, okay, let's never do it, so, so we'll, we'll be here, okay. What uh, what what would you do? What do you do? Well, what can I do? I can't do nothing. Well, yeah. well. I don't know. Who who are you to to uh, to uh, to think what you bent uh, are? Well, I I do not know. But uh, but but uh, but, uh, but, uh, but, uh, but but but but but you, you know you, you're you going uh, to stuttering? Yes. <laughs> <lacht> nou ja, die vindt dus ook niet helemaal goed, baas en zijn geloof ik. En iedereen maar lacht thuis die gek horen, die vindt ze niet goed hoor. En dat kan ook helemaal kloppen, dames en heren. Ik is zo gek als een deur. Zo gek, ja. Een deur kan niet gek zijn, natuurlijk, want een deur is maar nou een deur. Dus hoe kan een deur nou gek zijn? Nou, dat is een uitdrukking. Oh, is dat een uitdrukking? Ja, dat is een uitdrukking, dames en heren. Thuis, voor de buis. Oh nee, het is de radio. Uh, ja. nou ja. Uh, dus, dames en heren. Uh, straks komt Sindri. En die gaat uh, muziek maken. En is iedereen weer vrolijk? Dan kunnen we er weer even tegenaan de komende weken. Want Sindri. Die pept de hele boel op. Iedereen wordt vrolijk en gaat dansen. En we zijn wel allemaal vrolijk, allemaal met de handen in de lucht zo. Tot, uh, tot tien uur. En dan komt Dirk. En Dirk, die weet heel veel van elektronica. Dat als hij, hij er naar kijkt, dan is het nog gerepareerd. Weet je hoeft niets te doen. Zo goed is hij. Ja, Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Die Dirk, als hij maar een kapotte transistor radio geeft, dan knippert hij met suiker en hij doet het weer. Hij hoeft hem niet eens aan te raken. Die man, die, die, die, die is een tovenaar. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hoe noemen ze dat? Ja, weet ik veel, een, een, een, Maar hij is toch webmaster. Hij bouwt, hij bouwt uh, websites of zo. Ja. websites. Ja, ja. Hij was een hele leuke weg, <tie> Lekker bakkie. Zo'n lekker bakkie, al zeg ik het zelf. Want, uh, ja. <tie> Nog een slokje. Ah, we hebben nog vier minuten. Een, twee. Uh, Dat is een lekker bakje. Snorkelen. Snorkelen in een afvalsteltje. Dames en heren, we gaan droog snorkelen. Doet u uw duikbril maar op en u snorkelen uw melis in uw broodmolen. Dan trekken wij dan de zwemvliezen aan... en men stappen in het afvalstuiltje met een, een laagje water. En dan gaan we samen gaan we met z'n allen, met vijftig man... even met de voetjes zo, zo stampen, hè? zo... En nog steeds harder, dat dat water tegen je, je, je ook los, tegen je, je ding is. een dus natte broek krijg, zeg maar. En dan, dan win je alvast van het water. En de volgende cursus gaan we leren om je adem in te houden. Maar waar heb je die snorkel eigenlijk voor? Ja, waar heb je die snorkel voor? Ja, waar hebben we die snorkel voor? Als peroscoop? Nee, niet als peroscoop. Maar wat is een peroscoop dan? Ja, dat leg ik je bij les 3 weer uit. Maar we zijn geen onderzeeboot, dus oh, oh, oh, oh, oh, Weet je, een snorkel is om doorheen te ademen. Dus als je alleen maar met je gezicht naar beneden, dus je naar beneden in het water kan kijken, dan blijft dat pijpje boven water. En daar zit zo'n kolfje zo in met een balletje. En mocht je pronken toch onder water komen, dan houdt dat balletje. En die zorgt ervoor dat het water niet in de pijpje komt zodat je niet verdrinkt. Dat je, <coughs> dat je dan doodgaat. Die ene zekerheid heb je, maar dat is dan nog iets te vroeg. <laughs> dus dat doe je. Je wil niet verdrinken. Dan moet je ook je kop niet in het water steken, Eikel. Maar goed. <laughs> Maar ja, dan kan je ook niks zien wat er allemaal gebeurt, toch? En hoef je niet helemaal onder water te zwemmen, dat kan je zo ook zien. Want je zit toch met je hoofd in een afvalstuiltje. Ja. Wat is er nou te zien? Een afvalsteltje, helemaal niks. De bodem van het afvalsteltje. Wat ziet u nu? De bodem van het afvalsteltje, meneer. En een beslagen uh, duikbril van de HEMA, zo goedkope. Ja, ja, ja. Wel erg bij de hond, hè. Nou, als ik zo kijk, heb ik gelukkig al beide handen nog, ja. Ik schilder niet voor ik als ze kwijt, hoezo. Nou, dat zal ik volgende keer wel eens een keer vertellen. Maar ik zie dat ik nog maar één minuut heb, als het goed is. Ze gaat langzaam afscheid van jullie nemen, lieve mensen. Ik zou zeggen, God bless you. En ik zie jullie volgende week en dat, dan is het, dacht ik, um, nog wel... Ja, wacht eens even. Zaterdag 1 november, dat is 30 oktober. Ja, de, de, donderdag 30 oktober, dat is volgende week. Dan zijn we er weer jaren 60 had je veel terug 60 radiootjes. Dat, dat klopt. Geen va sound van Sindri. Nou mensen, tot volgende week. En zo zeg je, bye bye, zwaai, zwaai. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei.